Vuur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Geldnood dreigt voor ziekenhuizen, zegt onderzoeksbureau. Nieuw kabinet gepresenteerd in Italië... en opgepakte Nederlanders in Pakistan mogelijk snel vrij. Veel ziekenhuizen komen volgend jaar in acute geldnood, voorspelt het adviesbureau PwC. Volgens PwC is er een miljard euro nodig om bijvoorbeeld de salarissen nog te kunnen uitbetalen...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 De linkse oppositie ziet in het rapport van het SCP een nieuw bewijs dat het kabinet op de verkeerde weg is. Premier Rutte benadrukt dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen. Het ziet ernaar uit dat de twee Nederlanders die in Pakistan gevangen zitten op korte termijn worden vrijgelaten. De Nederlandse consul heeft contact met ze gehad. Volgens hun advocaat wordt nog gewacht op een handtekening van de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken... De twee Nederlanders van Marokkaanse afkomst waren in juni naar Pakistan gereisd. Daar werden ze opgepakt omdat ze geen visum hadden. Vorige week zei hun advocaat dat Nederlandse diplomaten de twee niet mochten bezoeken. En Buitenlandse Zaken bevestigde dat er in juli voor het laatst contact was geweest. Wat de twee Nederlanders van midden twintig in Pakistan van plan waren is niet bekend. De familie is opgelucht dat ze binnenkort terugkomen.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 In een bungalowpark bij Herkenbos in Midden-Limburg is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het om een militair gaat die sinds september wordt vermist. Het lichaam is gevonden vlakbij een huis van een man van 47... die al een tijdje wordt verdacht van moord op de militair. In het huis van de man waren bloedsporen gevonden. De NAVO-militair van 30, een oud-Afghanistan-ganger, verdween in september. De Limburgse politie kamde toen een paar keer het natuurgebied De Mijnweg uit. Zakenman Hans Melgers wordt mogelijk de eigenaar van de Scheringa-collectie. Hij wil de kunstwerken in een eigen museum tentoonstellen. De curator van de kunstcollectie en pandhouder Deutsche Bank... proberen de kunstwerken in Nederlandse handen te houden. Een automobilist van 27 die twee jaar geleden op tweede kerstdag vier mensen doodreed, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het Hof vindt dat niet bewezen kan worden dat de man de vier met opzet heeft doodgereden. Daarom krijgt hij acht jaar cel en mag hij na het uitzitten van die straf negen jaar geen auto rijden. De rechtbank had hem negen jaar en een rijontzegging van tien jaar opgelegd. Hij botste in Rotterdam-West met zijn pick-up truck met hoge snelheid op een auto met vijf inzittenden.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 Het weer, vanavond koelt het snel af en vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen overdag vanuit het westen bewolking, maar het blijft wel droog. En vooral het oosten heeft nog tot laat in de middag zon. Het wordt dan 6 graden in Groningen en 10 in het zuiden. De dagen daarna blijft het bewolkt en droog. AMDB Verkeersinformatie. Veel vertraging vandaag voor het verkeer van Rotterdam naar Utrecht. Dat heeft te maken met een aanrijding die gebeurde op de A20... Voor de rest in de Randstad is het een vrij normale avondspits. Bij elkaar staat er 150 kilometer. Wat opvalt is de file op de A20, hoek van Holland richting Gouden... behoorlijk lang, tussen Spaanse Polder en Nieuwekerk aan de IJssel 16 kilometer. Dat is de aanrijding bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is maar één rijstrook open. Verder was er een aanrijding op de A50 Os richting Arnhem. Voor knooppunt Ewek zat nog 5 kilometer, daar zijn alle rijstrook weer vrij. Op de A50 richting Os is het langzaam reiden... tussen Renkum en knooppunt Ewek over 9 kilometer...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 koester je kostbaarste bezit. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 5, goedemiddag. Donkere wolken zijn in aantocht, waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Alle Nederlanders zullen de bezuinigingen voelen, maar vooral 50-plussers gaan het merken. We zijn bij zo'n gezin dat nu al volop worstelt met de gevolgen van economische tegenspoed. De adjunct directeur van een school in Nieuwegein, kan opgelucht ademhalen... want er komt geen zaak tegen hem. De man had een leerling stevig bij de kraag gevat en de klas uitgezet. Dat deed hij nadat de jongen herhaaldelijk had geweigerd de klas te verlaten. Hij eindigde uiteindelijk na een klacht van de vader op het politiebureau. Persofficier Suzanne Ter Porte van het OM in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uiteindelijk de reden dat de zaak geseponeerd wordt? Nou, wij hebben de zaak uiteindelijk geseponeerd omdat uit het onderzoek is gebleken dat er inderdaad sprake is geweest van het feit dat de directeur uh, de leerling uh, bij de kraag heeft gevat en de klas uh, heeft uitgezet. Uh, maar dat er niet is gebleken dat hij daarbij uh, de opzet heeft gehad of het voorwaardelijk opzet om de jongen te mishandelen. Dus er is niet gebleken van enig strafrechtelijk verwijtbaar handelen van de adjunct-directeur. Dus we hebben geconstateerd dat hij niet schuldig is aan uh, het feit van mishandeling. En daarom is de zaak uh, geseponeerd. En moest het openbaar ministerie hier sowieso uh, naar kijken, naar deze zaak? Uh, ja, er is een aangifte gedaan. Uh, de politie heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van die aangifte. En uh, dan komt zo'n zaak altijd uh, ter beoordeling bij het Openbaar Ministerie terecht... Uh, om te kijken uh, ja, of daar uh, inderdaad uh, strafrechtelijke vervolgingen... Uh, op moet volgen. En er is ook een gesprek geweest met de adjunct-directeur en de moeder van de jongen. Was het Openbaar Ministerie daar ook bij? Ja, er zijn twee gesprekken geweest vanuit het Openbaar Ministerie. De behandelende officier heeft met zowel de adjunct-directeur een gesprek gehad... waarin hem is uitgelegd waarom de zaak geseponeerd is. En later is er ook een gesprek geweest met de moeder van de jongen. En ook aan haar is in dat gesprek uitgelegd waarom de zaak geseponeerd is. Ja, En wat was die reactie van de moeder? Nou, daar ga ik uh, uh, geen mededelingen over doen. Ha, en de adjunct? Ja, ook dat, uh, dat is uh, binnen de deuren van uh, dit gebouw besproken. Begrijp ik. Ik vraag het, het u omdat ja. ze bij ons niet willen reageren. Ik dacht, nee. misschien horen we dat via nee, u. Precies, nou, wat, uh, ja. wat is uw oordeel over het optreden van de politie? Is daar ook nog naar gekeken? Nou, ja, Wat wij uiteindelijk hebben gezegd is dat wij wel vinden... dat uh, de adjunct-directeur uh, op het moment dat zich alles af had, heeft gespeeld... Uh, niet had moeten worden aangehouden door de politie. Uh, en... Wat, wat daarbij speelt is dat we aan de ene kant zeggen... er was, toen de politie daar ter plaatse is gekomen... Wel, wel een verdenking van een strafbaar feit. Hè, want er was een aangifte, er was uh, letsel gezien bij de jongen. Uh, en er was ook nog een belastende verklaring van iemand anders... Uh, op dat moment beschikbaar. Dus dan is er een verdenking. Van Alleen... iemand anders, dan bedoelt u die vader? Nee, uh, nee, er was een andere belastende verklaring van een uh, medeleerling. Dus er was een aangifte, oh. er was letsel en er was nog een andere verklaring. Dus, was dat en, iemand uit de klas van die jongen? Er zijn verschillende uh, mensen gehoord uh, in het onderzoek. Onder andere ook een klasgenoot. Dus op basis daarvan heb je dan wel een uh, verdenking op grond van de wet. Alleen uh, de vervolgstap om iemand dan direct aan te houden. Daarvan zeggen wij nou, dat is niet een goede beslissing geweest. Er had ook een andere keus gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld het scheiden van partijen. En het op een later moment uitnodigen uh, van de adjunct directeur. Om uh, op het politiebureau gehoord te worden. Gaat dit nog leiden? Ja, Het was natuurlijk een, een, een geval zoals nog, zich nog niet eerder. Had voorgedaan. Maar gaat dit nog leiden tot, tot een nieuwe regel bij de politie? Nou, de politie heeft uh, intern de zaak ook uh, besproken... met de betrokken collega's. Uh, en uh, zij hebben ook aangegeven dat ze de impact uh, van deze situatie... Uh, die dat op alle betrokkenen heeft gehad, uh, betreuren. Uh, dus er is wel degelijk ook... Uh, door de politie gekeken van nou wat wat voor lessen kunnen we hier uittrekken. We hebben ook nog gebeld met de korpsleiding van Utrecht, maar ook uh, daar geen reactie. Dank dat u uh, wel aan de lijn wilde komen, Susanne Terporte van het Graag... Openbaar Ministerie. Graag gedaan. Dag. Dag. Het gaat goed met Nederland, maar hoe lang nog? Het Sociaal en Cultureel Planbureau ziet donkere wolken boven ons land hangen. Bijvoorbeeld voor een groeiende groep, 50 tot 55-jarigen... die nog wel hoge vaste lasten hebben... maar die door de bezuinigingen steeds minder overhouden. En als ze dan hun baan kwijtraken, worden de problemen alleen maar groter. Dat overkwam Jessica Maas uit het Groningse Stellingen. En verslaggever Rink Kamer zocht haar daar vanmiddag op. Nou, we gaan hier naar de groententuin... Ik zie uh, boerenkool, dat kan niet missen. Wat staat er nog meer? Er staat nog wat venkel in. Uh, er staan nog wat worteltjes in. Er staan spruitjes in, die kunnen we binnenkort eten. Lekkere aardbeidjes En de rest is leeg, want uh, het is winter aan het worden. En toch staat er aardig wat. En, en, en verderop is Duitsland, denk ik of niet? Ja, verderop is Duitsland, ja. Die kant bijna. Oh de ja, de windmolens. Gewoon... Ja, ja. <laughs> dat kan niet missen. Jessica Maas, uh, in Sellingen, uh, in de moestuin. Ja. Is dat nou omdat je graag biologisch dynamisch wil eten? Of uh, is het noodzaak? Nou, ik ben heel erg blij dat ik uh, inderdaad geen uh, spuiterij op mijn groenten heb. Maar het is voor ons ook harde noodzaak. Want uh, alles wat we niet hoeven te kopen, dat uh, kost geen geld. Dus uh, voor ons is die moestuin echt een manier ook om op een andere manier uh, ja, aan je eten te komen. Want wat is jullie situatie? Uh, wij wonen hier met z'n tweeën, we zijn getrouwd. En uh, we hebben beide geen uh, betaalde banen meer. Die zijn we kwijtgeraakt. En wat betekent dat voor het inkomen? Nou, Dat betekent dat je van twee uh, volledige inkomens uh, terugknalt naar één WW-uitkering. Ja. En dat in een periode van een jaar. En dat uh, betekent onder andere ook dat je gaat nadenken over... Uh, uh, ja, je vaste lasten, je dak boven je hoofd en je eten. Dat, dat moet blijven. En al het andere is uh, Franje, wat mij betreft. Ja. Nou wordt er gezegd in dat uh, rapport van het SCP... dat uh, volgend jaar eigenlijk het jaar van de omslag is. Dat het nog veel erger wordt... Maak je daar zorgen over? Ik heb mezelf verboden om me zorgen te maken, want daar word je ziek van. Uh, ja, ik uh, wil gewoon goede moed houden en uh, met mijn zaak proberen uh, weer inkomen te genereren. Zo, hier is lekker warm. Hier is het warm. Hier is het warm. En hier ligt? De zaak die ligt vol met uh, uh, biologische katoen en uh, hennep en uh, soja stoffen. En dat zijn duurzame kledingstoffen, want duurzaamheid is de toekomst. En wat doe je ermee? Die verkoop ik via mijn webshop. En ik maak uh, in opdracht van mensen kleding van die stoffen. Nou, is jarenlang gedacht dat met name de ouderen het moeilijk uh, hebben. En daar wordt dus van alles voor gedaan. Hè. Voor de AOW om die in stand te houden, de pensioenen. Uh, maar nu blijkt dat eigenlijk mensen van 50, 55, jullie leeftijd het, uh, uh, het extra moeilijk hebben. Eigenlijk een vergeten groep. Um, wat vind je ervan dat juist de overheid let op die ouderen en minder op jullie leeftijd? Het is uh, voor onze generatie gewoon begonnen in de jaren tachtig. Daar blijf ik gewoon bij. En uh, die start was al heel anders. Want? Nou, in de jaren tachtig was er ook een recessie. En toen wij van school afkwamen, konden we dus niet gelijk aan het werk. Dus we hebben een hele andere pensioenopbouw. We hebben een hele andere loopbaan uh, gehad. Veel met tijdelijke contracten. Uh, veel met uh, uh, wisselende werkzettingen. Uh, Um, en dat, heeft, dat leidt er dus ook toe dat je een heel ander uh, reservepotje hebt. In ons geval is dat er niet. Geen reservepotje. En zou je dat wel willen dat de overheid daar iets voor gaat regelen? Nou, ik zou willen dat we het uh, gewoon allemaal wat duurzamer aan gaan pakken. Um, uh, want uh, niet alleen, uh, duurzaamheid gaat ook niet alleen over klimaat, maar het gaat ook heel erg over economie. En... Um, ik denk dat we in deze tijd dus meemaken dat de, de, de reguliere aanpak gewoon niet meer werkt. En uh, dat is ook een beetje de troost, dat het niet alleen ons uh, betreft, maar eigenlijk iedereen zo langzamerhand. En er staat hier van alles op de, op de plank. Ja. Loopt het een beetje, die webshop? Ja, de webshop loopt uh, uh, wat mij betreft goed. Ik kijk in die zin positief richting de toekomst en mijn streven is ook echt om daar weer een goed inkomen uit te halen. Uh, en dat we daarmee onze eigen boontjes weer doppen. Onze biologische boontjes. Na half zes praten we verder over het SCP-rapport met Tweede Kamerleden van het CDA en de VVD. Acute geldnood dreigt bij ziekenhuizen in Nederland vanaf januari. Straks meer daarover. De landen van de Velden bij de ANWB, hoe staat het ervoor op de wegen? Nou, op de A20 is het uh, pure ellende. Dat is de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is nog steeds één rijstrook maar open. Dat heeft te maken met een aanrijding eerder vanmiddag. Een uh, aanzienlijke file die begint al bij Spaanse polder... en loopt door tot aan Nieuwekerk aan de IJssel en is 16 kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. De markten dan, die deinen vandaag op en neer. Een helder beeld is niet echt te schetsen. Het is niet echt rustig, maar ook niet onrustig. Bert Versloten van de economie-redactie, jij hebt het allemaal in de gaten gehouden. Uh, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Laten we beginnen bij uh, de politiek, Tim. Uh, je ziet dat politici proberen die markten gerust te stellen. Als ik uh, twee voorbeelden mag uh, geven. In Frankrijk is de minister van Financiën die zegt... er is geen nieuwe bezuinigingsronde uh, nodig. De eerder aangekondigde bezuinigingen zijn voldoende. Nou, even verderop in Frankrijk, dit was Parijs, dan in Straatsburg een Europese stad, Daar zegt Barroso, een chef van Europa... die zegt, alle landen moeten zich nog harder inspannen... om de crisis te beteugelen. En verder zie je ons eigen minister, Jan Kees de Jager... vanmiddag in een kamerdebat. Die zegt, ja, Italië en Griekenland... die moet eigenlijk nog een beetje worden aangespoord... want nieuwe poppetjes alleen zijn niet voldoende. En wat, wat zag je bij de rentes op de staatsobligaties vandaag? Nou, die gingen een beetje uh, op en neer. Uh, vanochtend was het... De rente daalde weer. We waren er even uit. Vanochtend was het rustig. De rente daalde weer tot uh, onder de 7 procent. Maar zo rond de middag klom het uh, ja, toch uh, weer tot boven die 7 procent van Italië. Je zag ook Spanje om, uh, omhoog gaan. En dat was een bijzonder feit. Uh, Duitsland wilde vandaag zo'n 6 miljard euro ophalen. Dat wilden ze doen met tweejarig schatkistpapier. Uh, maar door die lage rente die in de markt wordt betaald aan Duitsland, 0,25 procent trouwens maar, hebben ze maar 4,8 miljard opgehaald. Dus minder dan ze hadden hadden gehoopt, ja, dan zeg je eigenlijk... voordelen heeft de nadelen. <laughs> zeg, en, en de markten, waar kijken die verder naar? Nou, morgen naar uh, Spanje en uh, Frankrijk. Want die moeten de markt op om uh, obligaties uit te, keken, uh, uit te geven. Um, en verder wordt ook gekeken naar dat noodfonds. En er wordt gekeken naar de banken. Uh, de banken lieten trouwens ook iets van zich horen vandaag. Bij monden van de voorzitter van de Europese Bankenfederatie. Die heeft gezegd dat banken moeten doen wat ze moeten doen. En wat moeten ze dan doen? Nou, ze stellen hun beleggingen veilig. Om te voorkomen dat ze worden meegezogen in wat zij noemen... de draaikolk van die financiële crisis. En dan dat noodfonds. Dat heeft voorlopig nog geen geld. Dat werd nog eens een keertje duidelijk gemaakt in de Duitse media. Want daar stond een interview met de baas van het noodfonds, Klaas, uh, Klaus, Klaas, dat noodfonds, Klaus Reekling, Die is uh, voorzitter van dat, uh, van dat fonds. En die zei dat het wel tot begin volgend jaar duurt... voordat er echt uh, geld in het fonds uh, terechtkomt. Bert van Sloten. en over dit onderwerp gesproken na half zes dan minister De Jager. Over Italië, Griekenland, de euro en wat u allemaal maar wil. Het volgende onderwerp gaat ook over geldtekort. Veel ziekenhuizen komen begin volgend jaar in acute geldnood. Dat voorspelt accountants en adviesbureau PwC... in zijn jaarlijkse rapport over de ziekenhuissector. De geldnood zou zelfs zo hoog kunnen oplopen... dat ziekenhuizen problemen krijgen om hun leveranciers... en hun personeel te kunnen betalen. Arjen Hakkebijl, partner bij PwC. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat klinkt alarmerend. Waardoor dreigt er volgend jaar geldnood te ontstaan bij de ziekenhuizen? In essentie zijn dat twee dingen. Ziekenhuizen moeten nog uh, aanzienlijke bedragen terugbetalen aan de zorgverzekeraars. Dat gaat om 1,6 miljard, blijkt uit ons onderzoek. Daar komt bij dat per 1 januari een nieuw systeem wordt ingevoerd... waardoor verwacht wordt dat de ziekenhuizen later hun facturen kunnen sturen. En, en een schatting zegt dat dat nog 1 miljard aan de geldnood van de ziekenhuizen toevoegt. Dat is 2,6 miljard in totaal? Jazeker. En hoe wordt dat opgevangen, zo'n tekort? Uh, wij zien dat uh, banken op dit moment terughoudend zijn... om uh, verder te financieren in deze sector, omdat het risico toeneemt. Uh, op het moment dat de banken hun krediet niet uitbreiden... Uh, zal het aankomen op een voorschotregeling vanuit de zorgverzekeraars. Maar leidt dat inderdaad tot de situatie dat ziekenhuizen straks... hebben over januari of februari hun rekeningen niet meer kunnen betalen? Uh, we zien op dit moment dat de kredietbehoefte... Uh, op basis van de jaarrekening 2010 al 1,6 miljard was. Uh, als u zich voorstelt dat ziekenhuizen um, later hun facturen kunnen sturen... Um, en daar zou geen oplossing voor komen... dan komen we inderdaad in acute betalingsproblemen in een heel aantal gevallen. En wat betekent dat concreet voor een ziekenhuis? en Denk dan ook met name aan de patiënten die er zijn. Um, op het moment dat een ziekenhuis... Uh, daadwerkelijk zijn rekeningen niet meer zou kunnen betalen... komt natuurlijk het zorgaanbod daadwerkelijk in het gedrang. Wij gaan ervan uit dat in de sector de oplossing gevonden gaat worden... door een voorschotregeling landelijk in te voeren. Dan hoeft dit probleem eh, zich niet voor te doen. En de oplossingsrichting die wij voorstellen lijkt ons onontkoombaar. Een voorschot, maar wie moet dat dan gaan voorschieten? En wij denken dat die rol toch bij de zorgverzekeraars ligt... Daar, eh, uh, zijn tussen de partijen, de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars en de overheid ook principeafspraken over gemaakt. En uh, op het moment dat uh, die voorschotten niet uh, ja, snel genoeg op gang komen, uh, denken wij dat een, uh, een landelijke regeling daarvoor uh, onontkoombaar is. En wie regelt dan die landelijke regeling? Uh, wij zouden ons voor kunnen stellen dat de overheid daar een rol in neemt uh, richting uh, de zorgverzekeraars. De, de overheid is zo aan het beknibbelen is op uh, uitgaven, met, met name ook in de gezondheidszorg. Het, het gaat niet over uh, meer uitgaven. Het gaat over het tempo waarin het geld naar de ziekenhuizen toekomt. Um, ziekenhuizen behandelen gewoon hun patiënten. Uh, doen hun werk. Uh, en kunnen alleen de factuur laten sturen. Um, daarvoor wordt dus een voorschot door de ziekenhuizen gevraagd. Arjen Hakbel, partner bij PwC. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan gaan we naar de pinstoring van vanmiddag, want die was er weer. Een paar duizend betaalautomaten werkten niet meer. In de loop van de middag werd de storing verholpen. Toch hebben de winkeliers er genoeg van. Willem de Vocht van Detailhandel Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Er zijn al eerder storingen geweest in oktober, volgens mij september. Als je deze van vandaag vergelijkt met, met toen, was de grote... Nou ja, wij zeggen natuurlijk altijd, elke storing is te veel. En of het dan nou 5.000 zijn of 10.000, uh, het blijft het feit dat winkels gewoon totaal platgelegd worden. En uh, nou ja, dat is gewoon een drama voor een, uh, voor een winkelier, want je loopt ontzettend veel omzet en uh, klanten mis. En supermarkten zitten met volle karretjes die achtergelaten worden? Ja, je moet je voorstellen dat je in een winkelrij staat... inderdaad uh, met allerlei volle karren en mensen pinnen tegenwoordig alles. Dat willen we ook, want dat is veiliger. Maar als er dan een storing is, dan, uh, ja, dan kunnen ze het niet betalen. Dus laten ze die karren vol etenswaren staan... en uh, gaan ze weg met alle gevolgen van dien. Heeft u het idee dat die storingen dat die nou vaker voorkomen dan zeg een jaar geleden? Ja, dat idee heb ik wel. Als ik puur naar de, naar de, naar de statistieken, naar de cijfers kijk, dan, uh, dan heb ik dat zeker. En, en waar komt dat door? Ja, dat moet u aan de partijen vragen die achter het betalingsverkeer in Nederland zitten. Ja, wij, wij horen dan een software storing. Dat, dat lijkt me logisch in dit geval. Maar heeft u een idee waardoor dat dan nu vaker voorkomt? Nee, nee nogmaals, dat zou u aan Equens de processor moeten vragen. Um, ik, ik kan alleen maar inderdaad constateren dat het vaker voorkomt. En dat als het voorkomt, dat het, uh, dat het veel groter is. Dus ook zijn de gevolgen veel groter. Nou, want we hebben nu dat, dat nieuwe pin hè, in, in de ja. meeste winkels. Um, ziet u een oplossing dat het anders kan? Ja, dat zien we zeker. Um, EMV, dat is het nieuwe pinnen, dat is de standaard waarop het nieuwe pinnen uh, draait, De technische standaard, die biedt een aantal innovaties. Nou, um, het is mogelijk binnen EMV om offline te pinnen. Dat betekent dat je op de betaalautomaat, waarmee je dus, waar je, je pas doorhaalt, dat tijdens een pinstoring dat die automaat alle betalingen gaat opslaan. He, dus dan kan het pinverkeer uh, gewoon doorlopen tijdens een storing... en als het is opgelost, dan gaat hij die betalingen afwerken, zeg maar. Nou, dat, dat is technisch mogelijk. En wij willen graag dat dat op, op zo kort mogelijke termijn uh, de realiteit wordt. En u heeft zodat... vast wel eens nagevraagd waarom dat nu nog niet zo is. Nou ja, sterker nog, we zijn al een half jaar met, uh, met partijen hierover uh, aan het praten. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn winkeliers toch afhankelijk hè, van de partijen die dat betaling eens een keer leveren. En uh, nou ja, als, als die niet uh, snel over de brug komen, dan uh, hebben we dus met de gevolgen zoals we die vandaag weer zien uh, te maken. En wat zijn ja. de argumenten om niet snel over de brug te komen hiermee? Um, nou ja, dat, dat zou u aan die partijen... Nee, dat begrijp ik. Maar u bent er een half jaar over in gesprek. We hebben ze nu niet aan de lijn. Dus wat krijgt u te horen dat dat nou nog steeds niet doorgaat? Het is complex. Het is een complex proces om het, uh, om het te veranderen. Um, en het kost geld. Nou ja, dat vinden wij allebei zaken... Uh, ik, ik geloof het allebei meteen... Maar uh, met een afhankelijkheid van pinnen zoals we die nu kennen, kunnen dat geen redenen zijn om, uh, om daar zo lang mee te wachten. Nee, een nadeel is misschien wel voor winkeliers dat er dan niet meer gecontroleerd kan worden of iemand genoeg geld op zijn rekening heeft voor een betaling. Moet dat ja. risico dan maar worden ingecalculeerd wat u betreft? Ja, ja. Nou, wij vinden dat, dat het aan winkeliers moet zijn om te beslissen of ze dat risico willen lopen of niet. Dus uh, de ene winkelier die zal dat zeker wel willen lopen en een winkelier die maar heel weinig betalingen doet, die wil dat waarschijnlijk niet. Hè, maar je, kun, je kunt die keuze gewoon bij een winkelier zelf neerleggen uh, of je dat wil of niet. Nou, u heeft er weer in ieder geval na vanmiddag een argument bij om uw uh, zaak te bepleiten met uh, de mensen van het betalingsverkeer. Meneer De Vocht van Detailhandel Nederland, ik dank u wel. Graag gedaan. Zonnepanelen of een zonneboiler, handig, maar wel een forse investering. Het gaat al snel over duizenden euro's. D66, gesteund door een Kamermeerderheid, wil dat de overheid een fonds opricht... waaruit mensen goedkoop en makkelijk geld kunnen lenen. Doel van de partij is om binnen acht jaar... 1 miljoen huishoudens aan de duurzame energie te krijgen. Stientje van Veldhoven van D66. Nou, we gaan allemaal steeds meer energie gebruiken. En het is ook belangrijk dat die energie steeds groener wordt... Dat redden we niet alleen maar met grote windmolenparken... maar dat betekent dat we ook beter gebruik moeten maken eigenlijk van al die daken die we op huizen hebben... en waar we prima zonnepanelen op kunnen plaatsen. En dat komt nu niet genoeg van de grond? Nee, dat blijkt nu heel lastig te zijn. Want mensen krijgen er bij de bank geen lening voor. En ja, om nou in één keer 10.000, 12 12.000 euro uit je spaargeld te halen... daar schrikken mensen ook best voor terug en dat snap ik wel. En wat, wat is de oplossing volgens u? Nou, het zou heel goed zijn als de overheid samen met banken en uh, energiemaatschappijen met een, met een fonds komt, met geld komt, waar mensen dus een goedkope lening uit kunnen krijgen. Zodat dus ze meteen kunnen beginnen met het vergroenen van hun energie, maar dat beetje bij beetje, uh, elke maand afbetalen. En ja, je energierekening gaat meteen naar beneden, want de stroom die je zelf opwekt, hoef je niet te betalen. Nou denken mensen bij het woord fonds vaak aan uh, geld krijgen, maar dat is geloof ik niet wat u bedoelt, hè?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 Nou, ook de overheid, ook dit kabinet, heeft gezegd... we moeten onze energie vergroenen. Daar hebben we ook Europees afspraken over gemaakt. Um, en dat betekent dat ze dat dus zullen moeten leveren. Nou, daar kan het een hele belangrijke bijdrage aan leveren. En als mensen het zelf betalen, mensen het kunnen het zelf doen... past denk ik ook heel erg in de aanpak van dit kabinet. En wie zou er allemaal aan zo'n fonds deel moeten nemen? Hoe, hoe moet het er dan uitzien? Nou, de overheid kan gebruik maken van het feit... dat ze tegen goedkope tarieven kunnen lenen... Maar daarnaast zul je ook samen moeten werken met energiemaatschappijen, met banken, met woningbouwcorporaties, met initiatieven als Urgenda. Die kunnen allemaal helpen om het uiteindelijk zo makkelijk mogelijk en zo goedkoop mogelijk bij de consument te krijgen. Er waren er eerst natuurlijk allerlei milieusubsidies. Ja, toen liep het ook niet echt hard. Waarom zou dat nu wel zo zijn? Nou, je ziet dat de terugverdientijd van dit soort investeringen enorm is, uh, is verkort. En dat maakt het natuurlijk veel aantrekkelijker. Als je weet dat het twintig jaar duurt voordat je iets hebt terugverdiend... of je weet dat het in tien of zelfs zeven jaar kan... Ja, dan komt het toch een stuk dichter bij de tijd die mensen zich kunnen voorstellen. Van Veldhoven van D66 in een gesprek met Barbara Tellingen. Het woord is aan onze Global Head of Interactive Development, Tim. Eh, uh, ja...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 Volg de internationale uitdagingen van ondernemers als Niels Hubert op ing.nl/commercialbanking. Ik ben Annerie Vreugdeneel, directeur commercial banking. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Radio 1, het NOS-journaal. De twee Nederlanders die in Pakistan gevangen zitten komen waarschijnlijk snel vrij. De Nederlandse consul heeft contact met ze gehad. De Nederlanders van Marokkaanse afkomst werden in juni opgepakt omdat ze geen visum hadden. Wat ze in Pakistan wilden is niet duidelijk. De topeconoom Monti is in Italië beëdigd als nieuwe premier. Eerder vandaag presenteerde hij zijn kabinet waarin geen enkele politicus zit. Monti moet fors hervormingen en bezuinigingen doorvoeren in Italië. Een automobilist die twee jaar geleden op tweede kerstdag vier mensen doodreed... heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het Hof vindt dat niet bewezen is dat hij de vier met opzet heeft doodgereden. Daarom krijgt hij geen negen, maar acht jaar cel en negen jaar rijontzegging. De man botste in Rotterdam met zeer hoge snelheid op een auto met vijf inzittenden. En zakenman Hans Melger wordt mogelijk de eigenaar van een groot deel van de Scheringa-collectie. Hij wil de kunstwerken tentoonstellen in een eigen museum. De curator van de kunstcollectie en de pandhouder proberen ongeveer duizend kunstwerken van Scheringa in Nederlandse handen te houden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Berg. In Groningen, maar ook in Zeeland is de temperatuur vandaag niet boven de 3 graden uitgekomen. En de dag verliep er ook behoorlijk grijs. Maar in de rest van het land scheen de zon en in Limburg werd het daardoor nog zo'n 9 graden. Maar ja, die zon is alweer onder en dat betekent dat de temperatuur weer naar beneden gaat duikelen. Het gaat vannacht op grote schaal licht vriezen en lokaal kan er een enkele mistbank ontstaan. En morgenochtend heeft het zuidwesten van het land opnieuw te maken met mistig en grijs weer. Maar vooral in het oosten gaat de zon schijnen. In de loop van de dag breidt de bewolking zich over de rest van het land uit. De wind is wat gedraaid, nu uit zuidelijke richting en matig van kracht. En daardoor is het met gemiddeld 8 graden wel wat zachter dan vandaag. En de dagen erna is er meer bewolking aanwezig. Het blijft wel zo goed als droog en ook zachter met temperaturen rond 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer van Rotterdam naar Utrecht moet vanavond veel geduld hebben. Er is een aanreding eerder gebeurd vanmiddag op de A20... en die zorgt voor een lange file. Voor de rest is het in de Randstad een vrij normale avondspits. Er staat bij elkaar 180 kilometer. Ik begin met die A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Spaanse polder en Nieuwekerk aan de IJssel 16 kilometer. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is nog maar één reisrook open. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen de knopen de Grijze en Ewek 10 kilometer. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knopen Batendorp en Moorgestel 7 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Doei. Tabi. De Tot ziens. Aye. Groeten. Ayus. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart.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 Meer weten over diabetes? Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Vijf over half zes. Goedemiddag. Goed luister naar het NOS Radio 1-journaal. Eerst zien, dan geloven. Minister De Jager van Financiën wil dat Italië en Griekenland met het nieuwe kabinet daar zich aan alle afspraken houden. Want alleen dan kunnen wij uit de eurocrisis komen, zo zegt hij... en komen we ook weer van de hoge rente af. Dat zei hij in de Tweede Kamer. En daarbij zat Peter Blok. De eurocrisis is voorlopig nog niet de wereld uit. Zeker niet als de nieuwe regeringen in Italië of Griekenland... zich niet aan de eerdere afspraken houden. De nieuwe Italiaanse premier Monti verdient vertrouwen... maar er is meer nodig, zegt minister De Jager van Financiën. Of ik bezorgd ben in Italië? Ja, ik ben bezorgd in Italië. Maar ik heb gezegd, maar mag ik ook nog een paar lichtpuntjes noemen? En dat betekent niet dat ik ineens de alle vlaggen uitsteek... en, de, en het eh, brandmeester signaal geef van de crisis is bezworen. Want is nieuwe regering met Monti aan het roer. Zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Uh, dus ik hou uh, zorgen de, over de hele eurozone. Niet, niet alleen over Italië, maar in de hele eurozone. En tegelijkertijd is het ook goed dat er wel nu beweging is uh, aan het komen. In Griekenland, Italië, binnenkort naar nou in Spanje... een andere uh, regering. Uh, Portugal zit er al, een andere regering in Ierland. Dus je ziet wel in al die landen ook nieuwe kabinetten ontstaan die wel echt serieus werk uh, gaan maken van de hervorming. En de Grieken moeten zich zeker aan alle afspraken houden, zegt de jager. Dat had ik eigenlijk nooit verwacht, dat ik dat tijdens het debat over een eurocrisis nog zou kunnen zeggen, maar ik ben het op dit punt wel met de PVV eens, maar ik denk dat het ook wel een eis is van iedereen hier. Uh, dat als Samaras dit zo doorzet en in ieder geval zegt van wij steunen dat pakket niet of bepaalde onderdelen niet, ja dan houdt het op voor Griekenland. Dat kan echt niet. Het, het is nu over. Het is echt, en ook het geduld is over in Noord-Europa. Kan ik uh, wel tegen deze meneer Samaras zeggen. Dus uh, stel je verantwoord op, want anders komen er echt grote problemen. Anders krijgen ze geen nieuwe miljarden. De jager die houdt ondertussen rekening met alle mogelijke scenario's. Dat is iets anders dan uh, specifiek uh, informatie geven. Laat staan, aankoersen op een bepaald uh, plan B of, of, of iets dergelijks. Uh, dat is informatie over verschillende scenario's... Uh daar uh, zit ook in. Uh, in het Centraal Planbureau heeft bijvoorbeeld ook aandacht uh, gegeven aan het uh, break-up scenario. En er zijn ook wel meerdere bronnen waarschijnlijk ook te vinden die daar iets over hebben gezegd. Daar zullen we ook nog even naar kijken. Internationale bronnen. Uh, mogelijk ook nog uh, OESO IMF verlicht. Dus uh, die zullen we er ook nog bij doen en dan uh, de Kamer doen toekomen. En dan uh, verwacht ik dat dat voldoende informatie is in ieder geval die ik op dit moment uh, kan geven. En veel vragen aan de PVV over een onderzoek naar de terugkeer van de we staan tenslotte op een kruispunt. Doormodderen op deze heilloze weg en samen ten onder. Of kiezen we eieren voor ons geld door de euro vaarwel te zeggen. Met of zonder andere landen. Wat zijn de scenario's? Heer Plastek heeft een vraag. Voorzitter, de vraag aan de heer Van Dijk is of hij heel benieuwd is... wat er uit dat onderzoek van dat gerenommeerde instituut zal komen. Want ik citeer in de krant dat de onderzoeker waar het om gaat zegt dat hij hoopt meer mensen van gedachten te kunnen doen veranderen. We hebben altijd al gezegd dat de euro een absurd concept is. Op de een of andere manier klinkt dat niet als een totaal waardevrije onderzoeker... die dit nu in kaart gaat brengen. Dus wat denkt u dat er uit het onderzoek gaat nou, komen? Voorzitter, ja, ik, ik weet niet... Uh, er wordt nu lakkerig over gedaan, maar we praten wel... over een top adviesbureau van de wereld die landen adviseert... over wat ze, mo wat ze moeten doen en waar ze macro-economisch... Naartoe moeten. En de heer Plasterk ja, doet nu net alsof het een een of andere flutbureautje is. Veel, heel veel onderzoek, nog geen oplossing. De eurocrisis woedt voort. Een nieuwe cursus voor de brandweervrijwilligers. Niet hoe je de brand moet blussen, maar hoe je met geweld moet omgaan. Bijna 60% van de brandweervrijwilligers heeft er wel eens mee te maken gehad. Dat bleek uit onderzoek van de NOS. In de meeste gevallen gaat het om schelden en beledigingen. Ook zegt er drie op de vier brandweermannen dat het geweld de laatste tien jaar fors is gegroeid. Verslaggever Arno Leblanc was vanmiddag bij de eerste cursus in de brandweerpost van Wildnis. Hey jongens, wat hebben jullie gehoord over vandaag? Wat gaan we doen? Lastig. Lastig. lastig, lastig doen. Nou, we gaan inderdaad lastig doen. Jullie collega's krijgen een echte melding. Die moeten dus echt in het pak, die moeten eruit. Wat ze alleen niet verwachten, is dat er nu daadwerkelijk jeugd bij is. En het is de zwaarste jeugd van Wilnis. Jullie. In de brandweerkazijnen van Wilnis worden zes jongeren al klaargestoomd om straks nou, een beetje te rellen eigenlijk. Je nou, gaat wat geluid maken, je gaat schreeuwen. En uiteindelijk uh, gaat er ook een van jullie, die gaat uh, blokjes gooien. <Gelach> <totstuk> <totstuk> Ondertussen sta ik hier met Marcel Dokter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Hier stonden we een jaar geleden ook. Toen was ik het slachtoffer geworden van geweld op straat in een nieuwjaarsnacht. En daardoor en door jouw interview toen ben ik bestuurslid van die vakvereniging geworden. Omdat ik vind dat, er, dat je daar waar je mee denkt te maken te krijgen... dat je daar ook op voorbereid moet zijn. Want zo zijn we bij de brandweer. We oefenen op dat wat we tegenkomen in de praktijk. Ik had nooit iets geleerd over hoe herken je agressief gedrag. En daar hebben we een training voor gevonden... en een subsidie voor gekregen van het ministerie van BZK. En samen met de NVBR en de vakvereniging Brandweervrijwilligers... We organiseren we nu elf van deze trainingen in Nederland als een start of aanzet tot een uiteindelijke opleidingstraject voor elke brandweerman in Nederland. En zo meteen wordt het echt spannend. Want dan gaan de brandweermannen hier in Wilnis oefenen en dan worden ze ook belaagd dus door die zes jongen. Dat is het plaats van het ongeval bekend en dat is achter bij het Beelwoud. Uitstappen, uitstappen, mee, nou, we zijn aangekomen bij de beknelling, er staat een auto en er staan heel veel jongeren omheen die uh, meteen de contact zoeken met de brandweer. Nee, ja, teken, teken, teken, en dan, ondertussen worden er houten stokken en blokjes bijgehaald en wordt de sfeer dus nog vervelender. Hij zit Hij Hij zit en dan is de oefening voorbij. Wordt er even geëvalueerd en wil ik wel even van de brandweervrijwilligers weten hoe ze het nou vonden. Ja, ik vond het heel interessant. Uh, leerzaam hoe de jeugd uh, nou, tegen hulpverleners eigenlijk kunnen keren. En uh, wat voor spel ze uitspelen. Maar, was je erbij toen uh, die nieuwjaarsnacht dat jullie uh, die problemen kregen hier in Wilmis? Ja, ik uh, was erbij, ja. Ik zat uh, achterin. Ja, en op een gegeven moment uh, moesten wij het uitmaken van de politie. En uh, ja, toen begon de jeugd tegen ons uh, te keren. En ja. had dat anders kunnen verlopen, denk je, als je dit had geweten van vanavond? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, hadden we misschien iets uh, langer geduld gehad en uh, afgewacht wat de jongens gingen doen. Maar leerzaam was het in ieder geval vandaag? Ja, zeker leerzaam. En zeker ook voor de hulpverleners is het heel leerzaam. Arno Leblanc vanuit Wilnis. We gaan naar Amsterdam voor de 24e editie van het ITVA... het internationale documentaire festival. Al even zo lang staat dezelfde vrouw aan het roer van dit festival. Ali Derks is haar naam, directeur van het itva Wilaert. Een machtige vrouw in de Amsterdamse cultuur. Ja, en ze is al helemaal op oorlogssterkte, deze Ali. Uh, ze heeft een, uh, een jurk aan voor de première vanavond. Die uh, ambassador gaat het ook over Afrika. Het, het doet wat Afrikaans aan. Ali Derksen als tijger, zou ik bijna zeggen. <laughs> dat was helemaal niet de bedoeling. Een zou ook kunnen. Nou, leuk dat je dat erin ziet. <laughs> het is niet echt. <laughs> en wat een, uh, een grote lach... Net nog stond ze te praten met de wethouder... die hier in Amsterdam vooral gaat over bezuinigen, Carolien Gerels. Maar je zei, de miljoenen zijn binnen voor ITVA. Ja, even vijf minuten praten, het is voor elkaar. <lacht> nee, grapje natuurlijk. Nee, ze kwam toevallig langs en uh, ze moest ergens anders naartoe... in een van de vergadering, iets met monumenten. En vertelde me dat ze vanavond helaas niet kon komen... waarop ik zei dat ik uh, haar in elk geval, of de gemeente Amsterdam... ...heel erg zou bedanken in de, in de speech die uh, ik vanavond ga houden. Ja. Is dat slijmen of gewoon... Ja. Nee, het is een vreselijk leuk mens. Ja. Het heeft helemaal niks met slijmen te maken. Ik vind Caroline echt een geweldige wethouder en ze gaat voor de zaak. En ik weet hoe hard ze gevochten heeft om het allemaal voor elkaar te boksen hier. En ja, we moeten allemaal bezuinigen, dus het is gewoon zwaar weer voor iedereen. Tim zei het al bij de inleiding, we zijn hier bij de 24 e ITVA aanwezig met z'n allen. Um, het jubileum van dit unieke festival in de wereld is uh, naderbij aan het komen. Zijn jullie nu wat dat betreft al hele bijzondere dingen aan het bedenken... Uh, nou, first things first. We zijn wel bezig met volgend jaar. Uh, we willen eigenlijk een film maken over 25 jaar ITVA. Denk aan een speciaal jubileumboek. We hebben allemaal kleine werkgroepjes die allerlei leuke plannetjes aan het verzinnen zijn. Maar uh, laten we eerst het 24 e maar eens tot een goed einde brengen. En dan uh, gaan we gewoon in januari, de weer kei, of december, er de weer keihard tegenaan. Kijk ik even naar de kranten voor ons op tafel? Parool met die voorpagina. Ten Haven zet Kruif buitenspel. Er hm, zit ook wel een leuk documentaire in, denk ik. Uh, vanavond. Sterker nog, in de Scenario-workshop die wij elk jaar organiseren. is er één script ontwikkeld over Ajax en over het Jood zijn en Ajax. Maar die is nog niet gefilmd. Nee, dat is nog maar een script. En vanavond, er zijn dus tien mensen die aan zo'n wedstrijd meedoen. Een scenario schrijven voor een documentaire. En vanavond reikt het Mediafonds een prijs uit aan de winnaar. En dat is 125 dus 125.000 euro. Dus Dit is een van de kan kanshebbers. En die films worden dus echt daadwerkelijk gerealiseerd. En op een gegeven moment de omroep. En zeker vertoond op ITVA. Heel bijzonder is dat extra programma Dit jaar Play met veel muziek. We gaan zo meteen praten met de maaster van Film over Kindman. Um, ik heb ook al gememoreerd Meet the Fokkens. Over gezellige vakvrouwen van de Wallen. Um, hoe is het Nederlandse onderdeel van deze hetvaar? Ja, hartstikke goed. Ook veel. En ook... Popfilm over Paradiso al? Ja, fantastisch. We hebben uh, natuurlijk de film Kanto over of, of, of Kanto van Ramon Gieling. We hebben inderdaad de film van uh, Menna Laura Meijer over Kaitman. Uh, we hebben geloof ik iets van 30, 40 Nederlandse films in totaal. En opvallend veel muziekfilms. Gaat dat door? Ja, ja, ja, ja, zeker. Dat is, ik denk dat we, volgend, we gaan het evalueren, natuurlijk. Maar dit uh, is echt een groot succes. En ik denk dat we. Ja, de, de genre muziekdocumentaire, elk jaar hebben we veel muziekdocumentaires. Dus het is heel fijn om er eindelijk een keer een aparte prijs aan te kunnen geven. Eerst even naar de ambassador in Tijgerpak. En wij gaan straks door over Kiteman-Tim. Tot dan! De maatregelen zijn hard. De blik vooruit is te kort. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau over de bezuiniging van dit kabinet. De coalitiepartijen leggen straks uit waarom het wel kan. Maar eerst het overzicht van de files op de Nederlandse wegen. Jolanda van der Velden. Tim, het blijft nog behoorlijk aanschuiven op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse polder en Nieuwekerk aan de IJssel staat 16 kilometer. Het heeft te maken met een aanreding eerder vanmiddag. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is maar één rijstrook open. Verder een aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen zoetermeernood 4 kilometer zijn meerdere auto's bij betrokken. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Sociaal en cultureel planbureau vindt dat het kabinet weinig rekening houdt met de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen. Het bureau is bezorgd over de gevolgen op korte termijn, maar vooral lange termijn. Daar hangen donkere wolken boven ons land. Dat staat in het tweejaarlijkse rapport De Sociale Staat van Nederland. Tweede Kamerlid voor de VVD, Mark Harbers, en Tweede Kamerlid van het CDA, Eddy van Heijem. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Harbers, premier Rutte ziet het rapport als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg. Bent u ook zo opgetogen door het rapport vandaag? Nou, het uh, rapport brengt in kaart dat uh, de Nederlanders wel zorgen hebben. Ik zou het raar hebben gevonden als de, ne de Nederlanders niet bezorgd waren. Want iedere dag zie je natuurlijk dat we in een economische crisis zitten. Uh, in de eurocrisis. Uh, vanzelfsprekend uh, kijk je dan met enige zorg naar de toekomst. Maar het, het, we moeten wel doorzetten met de maatregelen die we nu nemen. Omdat ons dat juist ook heel veel vertrouwen oplevert uh, in het uh, buitenland. Vertrouwen wat mensen niet hebben in landen in Zuid-Europa. En Eddie van Heem van CDA, bent u zich achter de oren gaan krabben... Over over die gevolgen van, van wat het kabinet nu aan het doen is. Nee, kijk. Ik, ik vind ook eerlijk gezegd: ik heb ook een reactie van een aantal oppositiepartijen gehoord dat zij ook dit rapport een klein beetje misbruiken. Om zeg maar een aanval op het kabinetsbeleid uh, kracht bij te zetten. Waar zij zelf geen overtuigend alternatief voor hebben. Want het is gewoon. Um, uh, er is geen alternatief voor het terugdringen van staatsschulden en overheidstekorten op dit moment. We betalen op dit moment al meer dan 10 miljard euro per jaar aan rente op de staatsschuld. Dat is meer dan we aan het onderwijs, want primair onderwijs uitgeven. En dat is echt iets uh, wat we uh, moeten oplossen. Uh, de rekening doorschuiven naar toekomstige generaties... naar onze eigen kinderen, dat is ook niet sociaal. Nee, nu is het zo dat veel oppositiepartijen ook die bezuinigingen niet uh, betwisten. He, die zeggen ook wel, er moet bezuinigd worden. Die hebben het vooral over de keuzes. Kijk bijvoorbeeld naar GroenLinks. Als, als het Sociaal Cultureel Planbureau nou even kijkt naar die gezondheidszorg... dan zeggen ze, uh, bij de GGZ zullen de gevolgen groot zijn. Mensen gaan meer betalen voor psychische hulp, zullen mensen op straat gaan zwerven... vervelend natuurlijk voor die mensen zelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Wat, wat, ja, wat is uw gevoel daar dan bij als het cultureel planbureau daarop wijst? Nee, kijk, ik vind, uh, wij zullen altijd moeten kijken naar wat de gevolgen van het beleid zijn. Ik bedoel, ik ontken niet dat er uh, pijnlijke keuzes gemaakt worden. Maar wat op dit moment uh, de, het enige alternatief is, is dat het kabinet uh, financieel uh, orde op zaken moet stellen. Maar dat doen we, omdat we juist willen dat mensen een perspectief op werk en inkomen houden. Dat, er, dat onze pensioenen niet in gevaar komen. Dat is waar het kabinet natuurlijk op dit moment uh, mee bezig uh, is. En dat moet bij de GGZ vandaan komen? Dat het al niet bijvoorbeeld bij de hypotheekrenzen nou, aftrekken je kijkt naar gebeuren. Naar, uh, even even specifiek de problematiek in de gezondheidszorg... dan zie je dat ook op dat terrein het kabinet in deze periode... 15 miljard euro meer uitgeeft aan gezondheidszorg dan toen het kabinet begon. Dus de, de, de, de uitgaven voor gezondheidszorg lopen de komende jaren steeds verder op. Maar daar zullen we met elkaar ook een grip op moeten krijgen. Zelfs mensen ter linkerzijde, ik hoorde Wouter Bos daar afgelopen weken... ook een aantal dingen over zeggen. Iedereen ziet dat, dat, niet zomaar, dat we dat niet verder uit de hand kunnen laten lopen. Nee, meneer Harbers, nog een ander punt. Uit het rapport, de gevolgen voor de kinderopvang... de, de toeslag wat je terug kan krijgen, dat neemt voor veel mensen af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelt... dat meer vrouwen uit het arbeidsproces zullen gaan... omdat het te duur wordt kinderen naar de crèche te brengen. Dat lijkt me voor de VVD pijnlijk. Nou, we zijn ook niet van overtuigd dat het uh, altijd zo zal zijn... dat vrouwen gelijk weer uh, weer thuis blijven. Uh, ook hier hebben we te maken met een regeling... die uiteindelijk heel snel oplopende kosten uh, heeft. Um, en waar um, um, het kabinet om die reden gewoon zegt... ja, dat kan op deze manier niet doorgaan... want dan weten we zeker dat we het over vijf of over tien jaar niet meer kunnen betalen. En een aantal maatregelen neemt om ervoor te zorgen... dat mensen nog wel in de gebruik kunnen maken van de, uh, van de kinderopvang. Zeker, zeker voor lagere inkomens uh, vergoedt de overheid straks nog steeds het overgrote deel van de, van de kosten, bijna 90 procent. Um, maar voor mensen die er iets meer zelf voor kunnen betalen... gaan we ook zeggen, ja, dan zul je dus ook iets zelf de, de rekening moeten betalen... omdat je uiteindelijk ook zelf het profijt hebt van, van het feit... dat je werk hebt en, uh, en een baan hebt. Ja, dus het is eigenlijk een beetje van, uh, misschien allemaal wel waar... jammer, vervelend, maar het kan niet anders. Mag ik het zo samenvatten? Nou kijk, als je op dit moment kijkt... Hè, we hebben vanmiddag ook nog een debat gehad over de eurocrisis. Um, het is echt heel spannend in Europa... want wij hebben nu nodig dat Italië en Griekenland... Echt gaan bezuinigen. We vragen dat ook van, van andere landen. Nederland heeft heel veel vertrouwen in Europa, omdat hier ook een, een, een, een financiële markt te zien, dat hier een regering ziet die niet terugdijst om, om maatregelen te nemen, zodat we die staatsschuld hier ook naar beneden krijgen. En dat is sociaal zeker naar de volgende uh, generaties. Wij zouden ook geen knip voor de neus waard zijn en, en eigenlijk heel veel vertrouwen internationaal verliezen als wij gelijk terugdeinzen op het moment dat we de maatregelen uh, merken. Uh, we zijn er altijd eerlijk over geweest vanaf het aantreden van dit kabinet. Als je 18 miljard gaat bezuinigen, dan gaat iedereen in Nederland daar iets van, uh, van merken. Um, maar we zullen daar even doorheen moeten om er gezonder uit te komen. Maar bovendien is, als ik er <laughs> ding op mag toevoegen, uh, de conclusie het is niet anders. Dat is echt wel toch wat een de kortere de bocht. Want ik denk ook dat we juist uh, ook vanuit de kaart. Ook de fracties die uh, de regering steunen, juist heel erg bezig zijn om die sociale consequenties in kaart te brengen. En ook ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen daar niet door getroffen worden. Ik wijs toch maar even op dat wij bij de afgelopen begrotingsbehandeling ongeveer een miljard euro aan koopkrachtreparatie met name voor uh, de mensen met de laagste inkomens uh, hebben gerealiseerd. Maar ja, had het Sociaal en Cultureel Planbureau dit rapport dan gewoon niet moeten brengen? Nee, ik vind het heel goed. Kijk, het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt elke twee jaar uh, dit rapport... de sociale staat van Nederland. En het is toch een soort spiegel waarin je kijkt. En het, wat het rapport laat zien, is dat het in Nederland geweldig goed gaat. Uh, dat ook in een aantal jaren tijd de inkomenspositie van ouderen... mensen met een laag inkomen, niet-westerse migranten, uh, is toegenomen. Dat we er dus in zijn geslaagd om een goed en welvarend land op te bouwen. Maar ze zeggen tegelijkertijd... ja. Nederlanders maken zich over twee dingen natuurlijk zorgen. Namelijk de economische situatie en wat dat ook betekent. Ook voor de portemonnee. Maar nog belangrijker is, veel meer mensen maken zich nog zorgen... over de manier waarop we met elkaar samenleven. Het zit hem niet zozeer in de persoonlijke en financiële situatie... maar veel meer waar we als land met elkaar naartoe gaan. Hoe we met elkaar omgaan. De fatsoensregels die we in acht nemen. Dat vind ik het meest opvallende eigenlijk van het rapport. En tegelijkertijd moet je er natuurlijk ook uh, ja, van leren dat daar waar... Uh, he, de, de, de, de maatregelen uit de bocht dreigen te schieten... dat je met elkaar ook goed oplet dat mensen niet door het ijs zakken. Ja, dat klinkt dat dat natuurlijk mooi. Wat gaat u dan met dit rapport uh, in oogenschouw terugdraaien? Nou, ik noemde net al één voorbeeld. Uh, wat wij, uh, uh, waar we nadrukkelijk op letten is dat mensen met de laagste inkomens... Uh, eh, kinderopvang, andere uh, sociale voorziening binnen uh, bereik blijven houden. Ja, maar daarvan wordt gelijk, tegelijk gezegd ja, maar, dat doen we eigenlijk al. Uh, uh, ja, maar uh, er is ook niet voor niks gezegd... en daar zal meneer Harbers misschien niet uh, altijd gelukkig mee zijn geweest... ook in het debat dat dit misschien wel het meest nivellerende kabinet... Uh, sinds ja. het kabinet Den is. Juist omdat we die laagste inkomens zo uh, nadrukkelijk ontzien. Um, dus dat doen we inderdaad. En dat proberen we ook als CDA en als coalitie. En het kabinet uh, doet dat ook. Proberen we nadrukkelijk rekening mee te houden. Nou, omdat we ook wel zien dat, um, dat deze maatregelen pijn gaan doen. En dat wordt uh, allemaal nog veel actueler in volgend jaar, wel, volgend jaar. Want wij hoorden al dat de geesten rijp worden gemaakt voor een nieuwe bezuinigingsronde. Maar dat is voor later. Ik dank u voor dit moment. Mark Harbers van de VVD en Eddie van Heijm van CDA. Graag gedaan, graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Miljarden euro's aan Europese subsidies voor Griekenland komen nooit aan. Het geld verdwijnt tussen Brussel en Athene in een wirwar aan consultants en midi Dat schrijft een ambtenaar van de Europese Commissie vandaag in NRC. En dat is opmerkelijk, zegt de krant, want Brusselse ambtenaren geven bijna nooit hun visie op controversiële onderwerpen. De ambtenaar heeft in zijn ingezonden brief ook kritiek op de Griekse Orthodoxe Kerk. Want de kerk bezit veel grond, maar betaalt er geen belasting over. Bovendien heeft Griekenland een zwartgeld economie. Cardiologen verdienen volgens de Grie Griekse Belastingdienst zo'n 25.000 euro per jaar. Yeah, right, zegt de Europese ambtenaar. In het parool reageert bestuursvoorzitter ten haven van Ajax... voor het eerst op de chaos bij de club. Hij zegt dat de machtsstrijd tussen Kruijf en de andere commissarissen de club ernstige schade toebrengt. Er moet snel een stabiele leiding komen, vindt ten haven. En commissaris Kruif kan de volgende keer niet weer een benoeming blokkeren. Hij heeft geen aparte status, benadrukt de bestuursvoorzitter. Kruif is een bijzondere man, maar ook gewoon lid van de raad van commissarissen. Het Britse Sky News meldt dat Cliff Richard laaiend is op een nieuw radiostation... dat alleen maar jaren 60 hits draait. De zender heeft officieel verklaard dat de dj's geen enkele plaat van Cliff Richard mogen laten horen... omdat hij niet cool genoeg zou zijn. De zanger zelf pikt dat niet. Hij zegt dat hij zich niet laat wegvagen uit de muziekgeschiedenis. Ik heb in Groot-Brittannië meer singles verkocht dan The Beatles. En meer singles dan wie dan ook op deze planeet, zegt hij. Duitse neonazies hebben ook hun vizier gericht op politici in de deelstaat Neder-Saxen. Dat meldt de ZDF. Volgens een van de politici kon het de afgelopen tijd uit de hand lopen met de neonazies, omdat die niet goed in de gaten zijn gehouden. Niet alleen de informatie moet voorliegen, maar moeten ze moeten dan anschliessend analyseren. Er moet dus meer informatie worden verzameld over de neonaties... en die gegevens moeten dan ook beter worden bekeken. De lokale media in Noord-Holland raken maar niet uitgepraat over een hondje. Het dier werd maandagavond stiekem door zijn baasje achtergelaten bij het asiel in Tuitjenhorn. Het asiel schakelde meteen de politie in en zette beelden van de bewakingscamera op internet. Te zien is hoe de man van middelbare leeftijd, de Malteser... aan het nekval oppakt en over het hek laat vallen. Dat leverde veel kwade reacties op. De etterbak, ik hoop dat hij flink gaat boeten. Dat schrijft iemand op de site dichtbij.nl. En niemand anders schrijft. Het is natuurlijk niet netjes, maar om nou van van die misdadige misdadiger foto's op internet te zetten, mag dat eigenlijk wel. De dader heeft zich vandaag trouwens alsnog gemeld... zegt iemand van het asiel op RTV Noord-Holland. Hij moest van de hond af, door omstandigheden, door privéomstandigheden. Was eigenlijk van plan om er netjes afstand van te doen... maar in een opwelling heeft hij het op deze manier gedaan. Nou, uiteindelijk eindgoed. Al goed, dat hondje zit nu nog even bij te komen in het asiel... maar volgens het Noord-Hollandse dagblad krijgt hij vast een goede nieuwe baas... want uh, hij is erg populair... Er wordt door potentiële baasjes als het ware gevochten... om dat kleine witte hondje. Mooi beestje. Na zes uur gaan we in op het rapport van PwC... dat ziekenhuizen begin volgend jaar in acute geldnood kunnen komen. We vragen om een reactie van de ziekenhuizen zelf. En we gaan ook bellen met de voorzitter van de Turrenbond, Jos Geukers. Hij wil namelijk dat er een soort van ronde tafel komt... van coaches, turners en ouders... om te praten over de klachten die uh, vier turnsters van de gouden generatie... tien jaar geleden hebben geuit over hun coaches. En nou, over sport gesproken, we staan bij de Amsterdam Arena. Als er nieuws is over Ajax, hoort u dat dit komend half uur. Tot, Tot zo. <laughs> Sorry. Tot Wel. zo. Tot zo.